together maar Uiteraard bezorgd met felicitaties. En ik mag ook aannemen dat ik dat nu in het openbaar namens u mee kan doen. Dat betekent dat de opening wat mij betreft is geweest. En ik voorspel u dat een dergelijke opening niet al te vaak in deze jaren zal gebeuren. Ja, er moest even over nagedacht worden. Ik ben inmiddels bij agenda punt 2. Als u mij nog kunt volgen. En overigens heb ik het beeld dat zowel mannen als vrouwen kinderen kunnen krijgen. Maar u daagt mij wel uit. Agenda punt 2, dat is de beëdiging van een raadslid te weten, meneer Kramer. Meneer Kramer. Ik wil u graag uitnodigen om... ...in het midden van deze zaal te komen staan... ...want u had de euvele moeten om op uw plaats te gaan zitten... ...maar u bent nog niet geïnstalleerd en daarmee nog geen raadslid. Wilt u alle zo vriendelijk zijn inderdaad om ook te gaan staan? Ben ik verstaanbaar voor een ieder? Ja? En eigenlijk was mijn boodschap graag enige stilte... zodat meneer Kramer zich ook het besef van deze verklaring... want u heeft gekozen voor de verklaring en belofte... tot zich door kan laten dringen. Ik houd u een verklaring voor... die niet zomaar een verklaring is, dat weet u inmiddels. En als u het ermee eens bent, dan volgt u mij... en dan zegt u dat verklaar en beloof ik. Meneer Kramer, ik verklaar dat ik, om tot raadslid benoemd te worden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 Dat is klaar en beloof ik. Dank u wel. Dan nou wil ik u van harte daarmee feliciteren. En uiteraard hoort daar ook een feestelijke bos bloemen bij. Dank wel. En Dank wel. voor het nageslacht ook nog een lachende foto. Ja? Dank u wel. Ik stel voor dat u weer gaat zitten. Ja, het is um, niet helemaal zoals het hoort, maar ik stel voor dat we verder gaan met de vergadering. Want er komen nog een aantal uh, stem- en felicitatiemomenten aan dat wellicht in één keer kan worden gedaan. Het dus doet niet helemaal recht aan uh, het feestelijk moment, meneer Kramer. Agenda punt 3. De loting. Oh. Nummer 10. Zie ik dat goed? Simons. En dat is meneer Simons. Mocht er een hoofdelijke stemming plaatsvinden, dan begint de stemming bij u, meneer Simons, volgens de lijst. Agenda punt 4. Ingekomen stukken met een voorstel erbij en mededelingen. Eerste ingekomen stukken. Zijn er vragen die over de wijze van afdoening? Meneer Demmers. Voorzitter, uh, weliswaar geen ingekomen stuk, maar een uh, vraag. Zeker uw uh, verschijning in de pers. Uh, en om lessen te trekken voor de toekomst, zou ik graag willen weten van de voorzitter en betrokkenen wat die vinden van A. ...de rol van de onverkwikkelijke zaken in de familiaire context van meneer Simons... ...wat de rol van de burgemeester daarin is... Meneer, meneer, ...CQ, de meneer rol Demmers. van de meneer oudere Demmers. partij... Meneer Demmers. ...en de rol van meneer Simons zelf. Dank u wel. Meneer Demmers, uh, de lijst van ingekomen stukken... ...is een moment om de wijze van afdoening te bepalen... ...en niet een moment om te discussiëren of opinies te vragen. In die zin moet ik u teleurstellen... Een alternatief is dat u het als agendastuk bij de agendacommissie aandraagt, dit onderwerp, of als debatstuk, later in een raad. Maar op dit moment zie ik onder dit onderwerp geen mogelijkheid om daar iets over te zeggen. Dank u wel, voorzitter. Dan is het niet aan mij om dit verder aan de orde te stellen, maar aan het bestuur. Dank u wel. Anderen over de wijze van afdoening. Dat is niet het geval, dan is het al dus vastgesteld. Mededelingen. Volgens mij is er één mededeling en die wordt gedaan door demissionair wethouder Bierman. Dank u wel, voorzitter. U heeft als herkozen of gekozen raadsleden ongetwijfeld kennis genomen van het concept coalitieakkoord. En daarbij heeft u zich onmiddellijk natuurlijk afgevraagd... ...wat zou ik in deze vier jaar voor elkaar willen krijgen, waarheen zou ik de gemeente Zandvoort willen tillen zodat ik een bijdrage heb geleverd aan een grote doel, dat Zandvoort mooi, groot, welvarend en gezond de toekomst in kan gaan. Die vraag heeft u zich niet alleen gesteld, ik kan u geruststellen. De wetgever heeft die vraag zich ook gesteld. En heeft dus gemeenten moeten wettelijk verplichten tot het schrijven van een structuurvisie. En de structuurvisie met een tijdshorizon van 2025, met een doorkijkje naar 2040, is in de periode voor u uh, tot stand gebracht en het is uh, prettig om het voorrecht te mogen hebben om namens het college, wat nog net even zit, zei het demissionair, dit aan uw raad te mogen aanbieden. De structuurvisie geeft een lange termijn kijk op hoe Zandvoort zich zou kunnen gaan ontwikkelen, geeft de balans aan tussen een badplaats en een woonplaats... geeft aan hoe we dat het beste kunnen inrichten... en is het toetsingskader, en dat zal voor u veel belangrijk zijn... niet alleen voor alle bestemmingsplannen die u nog gaat vaststellen... maar ook voor al uw andere besluiten die u, naar ik hoop, in alle wijsheid zal nemen. Het zal uw besluitvorming dus lichter maken als het kan... en naar ik hoop ook minder tijdrovend. En met, na deze geruststellende woorden zou ik gaarne de burgemeester... als uh, voorzitter van uw raad, het eerste exemplaar, volledig bijgewerkt met alle amendementen die op dit uh, stuk zijn ingediend, daarin verwerkt, willen aanbieden. En ik wens u en de colleges en raden die na u komen, veel succes met deze nota. En dat die deze periodes ook allemaal ongeschonden zal door mogen komen. Want dan hebben wij gelijk gehad in de periode die achter ons ligt. Dank u wel. Voorzitter... Dank u wel, uh, meneer Bierman. Uh, u begrijpt dat ik, net als uh, de raad hier uh, gezamenlijk bijeen, net zo trots ben als u op dit uh, werkelijk prachtige stuk. En dat heet niet voor niks Parel aan zee. En ik ben er ook van overtuigd dat dit stuk ons gaat uh, binden, verleiden tot nog mooiere prestaties. Want dat is uiteindelijk het doel. Het is daar een licht wat daar is en wie wil niet naar dat licht. Hartelijk dank. Daarmee zijn wij gekomen aan agenda punt 5, vaststellen van de agenda. Heeft één uur daar vragen of opmerkingen over? Dat is niet het geval. Dan is de agenda al dus vastgesteld en komen wij op agenda punt 6, het vaststellen van de notulen van 10 maart 2010 in eerste instantie. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Dat is niet het geval, zijn de notulen vastgesteld met dankzegging aan de griffier. De notulen van 11 maart 2010. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Dat is niet het geval. Dan zijn ze ook vastgesteld. Wederom onder dankzegging. Zo. Nou. Als het zo doorgaat. Dan komen we genees aan het tweede kopje koffie toe. <lacht> Agenda punt 7. Agenda punt 7. Is het coalitieakkoord. Daar zit een raads... Voorstel en een stukje toelichting bij. Um, het is misschien handig dat de formateur, meneer Tatus, even de gelegenheid krijgt om zo nodig nog iets te zeggen als hij dat wil. En anders open ik in eerste termijn het debat op dit stuk. Het gaat met name over een procesvoorstel. Meneer Tatus, wens u even? Ja? Graag, aan u het woord. Kort voorzitter, dank u dat u mij even in de gelegenheid stelt om namens de opstellers en de ondertekenaars van dit coalitieakkoord enkele zaken te zeggen. Want het is, en dat moet heel duidelijk zijn, de harte wens van degene die ik net noemde, dat dit coalitieakkoord de basis zal zijn voor een, een raadsprogramma. ...en een raadsprogramma dat zo breed mogelijk zal worden ondersteund door de hele gemeenteraad... ...en derhalve ook vastgesteld en opgesteld zal moeten worden door de gemeenteraad en het college samen. Want dat, voorzitter, dat is eigenlijk de kern van uh, het hele uh, uh, coalitieakkoord... ...dat wij samen uh, de komende vier jaar Zandvoort moeten besturen en in goede harmonie... Ik denk dat dat het raadsprogramma moet uitstralen en het coalitieakkoord dat is omdat wij als basis hebben het vertrouwen in elkaar, een coalitieakkoord op grote lijnen. Uh, de uitwerking daarvan zal zo gauw mogelijk plaatsvinden en uh, voorzitter, ik denk dat ik hiermee kan volstaan omdat wij zowel uh, in de, ex, de exposé van de informateur als vorige week dinsdag toen wij het, uh, het coalitieakkoord uh, hebben uh, uh, aangeboden uh, al hier die op ingegaan zijn. Dus ik wil het hierbij laten, dank u zeer. Dank u wel uh, meneer Tatus. Wat mij betreft in twee termijnen, wie wenst in eerste termijn het woord? Ik inventariseer eerst. Meneer De Rode, meneer Demmers, meneer Bawits. Zag ik daarachter meneer De Vries met zijn vinger. Meneer De Vries. Dat zijn ze. Gaan we in die volgorde even rond. Meneer De Rode. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, om niet te veel te herhalen wat de formateur heeft gezegd um, van deze coalitie. Zijn we toch ontzettend blij dat uh, dit coalitieakkoord op hoofdlijnen er ligt. Um, want na vier jaar uh, oppositie staan wij te trappelen om mee te doen in deze coalitie. En, want dat betekent ook, als we niet gaan mee gaan regeren, betekent het niet aan het roer zitten van de gemeente Zandvoort. En wij willen daarin ons verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken voor de gemeente Zandvoort. Het voorliggende coalitieakkoord is verfrissend en vernieuwend te noemen. Wij denken dat we een antwoord en invulling kunnen geven aan de voorliggende problematiek van bezuinigingen en ombuigingen. Hierbij zoeken wij naar creativiteit, durf en lef de komende periode. Vooral de passages over bestuur en bestuurstijlen spreken ons aan en mede inbreng door het CDA zijn die zo uitdrukkelijk naar voren gekomen. Daarnaast zal Zandvoort zich moeten profileren en neerzetten op de kaart als de badplaats van Nederland. En daarbij willen we ons uitstekend ons steentje aan bijdragen. Hierbij behoort ook een goede leefomgeving en woonomgeving met veel faciliteiten en groen voor burgers en bezoekers. Met deze ingrediënten zullen we trots kunnen zijn op onze eigen plaats en hopelijk ook de toerist blij kan zijn met hun badplaats. En voorop staat een goede samenwerking tussen college en gemeenteraad. En wij denken dat het CDA daarin een goede bijdrage aan kan leveren. En dat wij bruggen kunnen slaan tussen mensen. En dat wij, daar ons, onze stijl daarbij nodig is in, dit, in het bestuur. Wij zijn uh, nodig voor de bestuurskracht. Uh, vandaag wordt uh, besloten over de coalitie en de invulling van de wethoudersposten. Van belang is dat er keuzes gemaakt worden en dat er een daadkrachtig bestuur komt voor de komende vier jaar. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Rode. Meneer Demmers. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Ik wilde wat uh, toelichten op de amendementen en de motie. Afgezien van het feit dat de woorden van de laatste twee sprekers natuurlijk uh, heel erg positief zijn. En uh, vol verwachting uh, uh, klopt ons hart. Uh, de amendementen en de moties dienen eigenlijk om uh, vertrouwen wat uh, te voet komt. En niet de paard te laten gaan. En uh, daar een eerste aanzet toe te geven. Uh, abonnement 1. Uh, dat gaat over. Uh, meneer Demmers, ja? mag ik even, uh, even aan de raad vragen of iedereen in het bezit is van abonnement 1. Leespauze zou misschien ook wel goed zijn. Bedankt dat u meedenkt. Heeft iedereen abonnement 1. Abonnement 2. Ja. En als ik het goed hoorde, had u ook iets over een motie, meneer Demmers? Ja, de motie ja. is ook ja. Oké. Okay. Uh, wenst 1 uur een leespauze of zegt u... Ik luister um, de, kort, de, de korte samenvatting van meneer Demmers en de toelichting. Meneer Demmers, aan u het woord om de abonnementen... ...even ook voor degene in de zaal maar de luisteraars thuis... ...kort za zakelijk samen te vatten en wellicht toe te lichten. Ja, uh, het gaat om uh, in eerste instantie neer te leggen... ...en nu vast af te spreken en het daar samen mee over eens te zijn wat de rollen zijn van de raad en, de, en het college. Duidelijk aangegeven in rekenkamerrapporten... dat daar het een en ander aan schortte... zeker wat onduidelijkheid over was. Um, de fractie van GBZ viel over het feit... dat het raadsprogramma samen met het college gemaakt moet worden. CQ het college samen met de raad dat gaat maken. Wij zijn van mening dat de gemeente uh, in de gemeente bestuurde raad het hoogste is en dat het een dualistisch karakter heeft. Het betekent dus dat de raad het raadprogramma gaat maken... en dat het college dat gaat uitvoeren. Als wij zeggen, nu, wij hebben besloten... en hoe dat dan verder uitgewerkt wordt, is weer een andere vraag. Maar wij doen dat samen. Dan kan je als raad worden daar later op afgerekend... als jij vindt dat de interpretatie en de invulling van het college niet de juiste is... Dan zeggen, zegt het college, ja jammer raad, maar we hebben het toch samen gemaakt. Vandaar dit amendement. Amendement nummer 2. Um, er was te kiezen uit het uh, advies van de informateur over drie varianten hoe je een coalitie, coalitie raad, uh, collegeakkoord, althans een programma, gezamenlijk programma voor de komende tijd zou kunnen vaststellen. Er waren drie varianten. De ene variant was een open, heel breed beschreven, positief stuk. En dan moesten we later maar gedetailleerd invullen hoe dat verder uit zou pakken. Het uh, breed geschreven stuk waar uh, allerlei zaken in staan en begrippen waar niemand tegen kan zijn. Uh, wat uh, verfrissend is, zoals de vorige spreker zei. Um, kunnen wij nog niet helemaal inschatten... wat het vernieuwende, veranderende en verfrissende is. Wij pleiten dan ook voor variant 1. Ook gezien de economische, uh, economische tijden... dat we gedetailleerd programma maken voor één jaar... waar raad en college nauw bij betrokken zijn. In tweede instantie dus het college. Dat we na dat jaar een mooi plan gaan maken... voor die drie jaar daarvoor. Daarna. Omdat de onzekerheden... ...te groot zijn en de raad weinig, uh, tot nu toe weinig uh, handvaten heeft... ...om het college ergens aan te houden. Dan hebben we amendement uh, motie uh, nummer 1. Dat betreft ook het coalitieakkoord. Uh, uh, uh, coalitie In het advies van de informateur staat vermeld met... Prioriteit, raads- en collegebreed de bestuurscultuur aan te pakken. Het verdere kunt u verder zelf lezen. En wij eh, zijn van mening dat er eh, beter gelet moet worden op het collegiaal bestuur. En vooral in het college zelf. En daar zijn een aantal eh, afspraken te maken binnen het college. Om eh, het Max-Evenwicht eh, te waarborgen. Wij roepen daardoor op uh, om uh, het college daartoe maatregelen en ook zichtbare maatregelen uh, te nemen. Dat was het voorzitter. Dank u wel. Dank u wel meneer Demmers. Demmers, meneer Bavits. Dank u wel voorzitter. Nou, GroenLinks die, uh, die vindt het coalitieakkoord op dit moment eigenlijk nog te vaag. En ik wil het kort houden om een uh, gefundeerde mening of, uh, of stem te geven. Het zou wat ons betreft ja of nee kunnen zijn. Um, wij verwachten, of wij willen de verwachting en hoop uitspreken, dat het dan ook spoedig geconcret geconcretiseerd kan worden of geconcretiseerd wordt. Maar laten we nu beginnen met dat vertrouwen te geven. Heel blij is GroenLinks met de passage over de bescherming van het cultureel erfgoed. En wij zijn vooral heel benieuwd hoe dat zijn uitwerking heeft op het behoud van de watertoren bijvoorbeeld. En daar willen we het in eerste instantie even bij houden. Dank u wel, meneer Baywits. Tot slot, meneer de Vries. Ja, hij doet het. Dank u wel, meneer de voorzitter. D66 was vol verwachting wat betreft het collegeakkoord. Zeker omdat het een akkoord is... ...die 28% van de kiesgerechtigden in Zandvoort vertegenwoordigt. Met name waren wij dan ook heel benieuwd hoe die andere 78%, 72% hoe die op de een of andere wijze betrokken zou kunnen worden bij het gebeuren in Zandvoort. Er zijn wat passages over geschreven, maar wij vinden toch dat het niet echt op een optimale betrokkenheid van de inwoners van Zandvoort gericht is... Verder vonden wij een passage in het geheel over uh, wat nou in het teken zou moeten zijn, uh, de financiële bezuinigingen. Wij vinden dat de komende vier jaar het gaat om Zandvoort en niet om de financiële bezuinigingen. Wat we in het rapport of in het collegeakkoord buitengewoon interessant en goed vonden, en dat mag ook denk ik uh, niet verwonderlijk zijn voor D66, was dat de duurzaamheid... ...als rood gedraad zou gaan gelden. De nadere omschrijving is er niet. Volgens mij, uit mijn hoofd... ...waren het vijf woorden die aan de duurzaamheid zeg maar besteed waren. Maar goed, duurzaamheid... ...en wij zullen daar dan een eventueel college ook steeds aan houden. Wat wij ook goed vinden is de samenwerking. Samenwerking met buurgemeentes is ook iets wat D66 propageert. En wij zijn natuurlijk ook bijzonder in onze schik... ...met de bestuurlijke stijl, al he, de nieuwe bestuurlijke stijl... ...want wij vinden ook dat wij collegiaal in dit, in, in, in dit college... ...en ook in het echte college, het andere college, om moeten gaan met elkaar. Waar wij voor zouden willen pleiten... ...is dat er jaarlijks een openbare discussie plaatsvindt... ...een debat plaatsvindt in de Raad over de Raad. Dus dat mensen ook kunnen zien wat wij ervan gebakken hebben... ...en wat wij van elkaar vinden... Toch vinden wij, en daarmee zijn we het volkomen eens met uh, GroenLinks, wij vinden het nogal vaag. Um, wij vinden ook hier en daar inconsistenties in het geheel. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, he, niets doen gaan wij, we gaan niks nieuws doen. En dan als je goed gaat kijken, worden er toch een aantal nieuwe dingen geëntameerd. Um, dat vinden wij inconsequent. Um, wij vinden het zodanig ook vaag. ...dat wij eh, vooralsnog geen oordeel kunnen uitspreken over het programma. En wij wachten dan ook graag, eh, graag op de raadsstukken die daarover het raadsprogramma, wie, de, die het licht gaan zien. Daar wachten wij op eh, en daar zijn we ook heel benieuwd naar. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer De Vries. Als ik u eh, beluister... En dat is denk ik ook de bedoeling van dit uh, raadsvoorstel... ...is dat we praten even over het proces om te komen van een coalitieakkoord naar... ...nou je mag uw eigen namen er allemaal op gaan plakken... Een ...raadsprogramma, een raadsagenda, collegeprogramma. En over dat proces gaan we het nu hebben. En daar zijn twee abonnementen over ingediend door gemeente Belangen Zandvoort... ...waarvan abonnement 2 het meest verstrekkende is... Gelet op de inbreng in eerste termijn, zou ik bijna zeggen we beginnen met de tweede termijn. En dan lijkt het handig dat u ook uh, alvast een schot voor de boeg geeft over de door GBZ ingediende abonnementen en de motie. Is dat akkoord? Ja? Ik schrijf even op wie in tweede termijn het woord wil. Meneer Baber Wilson. Meneer Bawits. Dat is hem, meneer Tonen, meneer Paap, meneer de, meneer de Rode, stak u uw vinger op, sorry. Jij kan niet schrijven en kijken, tegelijk meestal. Goed, gaan we even in die volgorde rond. Meneer Baber Wilson, ik ben nog even nieuw naar uw schot voor de boeg, voorzitter. <laughs> um. Ik beoogde daarmee over te brengen dat u als raad uh, een idee geeft... hoe u denkt over de abonnementen en de moties. En uh, ik had niet de intentie, maar als u zegt, raad... Uh, nou, voorzitter, geef ook eens je mening erover, dan wil ik dat doen. Maar ik vermoed dat ik uh, volstemmig nee krijg. Goed. Dan was uw schot voor de boeg vooruitlopend... op dat schot wat wij nu gaan geven. Dank u, voorzitter. Ja. Uh, uh, uh, eerst iets over het coalitieakkoord. Uh, uiteraard is dit een beginselverklaring... Zo hebben wij dat ook gelezen. En ook al zitten wij in de oppositierol, zien wij daarin een programma waar we heel veel raakvlakken in zien met datgene wat wij zelf ook graag willen bereiken voor Zandvoort. Dat betekent dat daarmee een belangrijk document ligt, in die zin dat wij van mening zijn dat wij op een constructieve wijze onze oppositierol zullen kunnen vervullen. Zo zien wij dat. Um, het is natuurlijk wel zo dat, uh, en anderen hebben dat ook al gezegd... ...het niet verwonderlijk is dat dit stuk nog vaag is. Want ja, dat moet nog uitgewerkt worden. En uh, wij zien dan ook met belangstelling uh, die uitwerking tegemoet. En zullen daar ook uh, actief onze bijdrage aan willen geven. Dat, dat komt u natuurlijk ook uh, aan. Wat ik wat jammer vind is dat wij uh, in feite het aantreden van de nieuwe raad... ...niet aangrijpen om meteen... Als het ware uitdrukking te geven aan de vernieuwing van bijvoorbeeld het commissiestelsel, dat vinden wij jammer. Maar we hebben ook gezien dat u in, met een periode van een half jaar uiterlijk, eh, heb ik, als ik het goed heb begrepen, en anders dan hoor ik dat graag nog van u, eh, een, eh, een, een nader voorstel wat betreft de wijze van vergaderen... Eh, eh, aan ons wil voorleggen... en samen met ons wil bespreken. Wat wij in ieder geval... heel erg belangrijk vinden... belangrijk genoeg om het ook nu naar voren te brengen... is dat wij van mening zijn... dat in de vorige raadsperiode... het stellen van kaders door de raad... onvoldoende geborgd was... in het uh, vergadersysteem wat wij hebben. Uh, en wel om de volgende reden... er komen uh, meestal in de commissies... Uh, nota's en... Uh, raadsvoorstellen naar ons toe... ...die op het moment dat je op dat moment wilt gaan kaderstellen... ...in feite, uh, uh, ja, als mosterd na nou de maaltijd bij je komen... ...want eigenlijk zou je voor wat betreft de richting die je als raad wil geven... ...aan datgene wil, je be wil bereiken, op de meest efficiënte wijze... ...op dat moment moeten inbrengen dat die nota's nog in ontwikkeling zijn... ...en beïnvloedbaar zijn. En we vinden er ook dat in feite het uh, aanreiken van keuzes in dat stadium... Uh, een belangrijke verbetering zou zijn ten opzichte van wat wij in de vorige periode hebben ervaren. En geven u dat, dat mee. En in die zin vonden wij het idee van een ronde tafel. Wat wij hebben begrepen als zijnde een mogelijkheid om zowel vanuit de raad richting organisatie en college als uh, omgekeerd... Dat zou naar ons idee, en dat kan je dus zowel toepassen op het, op het idee van de vakcommissies als op, het, op een ander, ander idee. Dat zouden wij een goed uitgangspunt vinden om met name op basis van keuzemogelijkheden in dat prille stadium richtinggevend kaderstellend bezig te kunnen zijn. Dan voor wat betreft de... de de, de motie en de amendementen van uh, GBZ, we hebben even snel daarnaar gekeken, wij vinden eerlijk gezegd het op dit moment niet uh, nog nodig om daar onze steun aan te geven want laten we gewoon eerst eens even kijken waar we samen toe kunnen komen waar het betreft hetgeen waar we net waar we ook net uh, zelf ook een duit in het zakje voor hebben gedaan namelijk om het raadswerk wellicht op een wat andere wijze uh, ook, ook met meer inbreng van burgers in elkaar te steken Um, voorzitter, wij wensen uh, uh, elke Mevrouw ons. van der Veld wenst een de interruptie. Ja, bij interruptie. Ik vraag me af of u zelf gehoord heeft wat u zelf gezegd heeft. Want aan de ene kant heeft u het erover dat u als een raad de kaders wil stellen. En dus als eerste wil bepalen wat u wil. Maar aan de andere kant zegt u dat u aan amendementen geen behoefte heeft. Omdat u dat op dit moment nog niet ziet zitten. Ik Begrijp het even niet meer. Mag u mij toelichten: heel graag. Ik wil het bijzonder graag toelichten, mevrouw van der Veld. Op het moment dat wij nog bezig zijn om in feite na te denken over hetgeen wat we gaan doen, vinden wij het op dit moment wat, wat op, uh, nog weinig opportun om nu al daarover een vast idee neer te leggen. He, dus we, vinden, we moeten eerst mening vormen, daar samen over praten en vervolgens met een voorstel komen waar we wellicht achter kunnen staan. We vinden het op dit moment nog niet zover dat we al die keuzes willen gaan maken. Laten we gewoon eerst eens even kijken welke keuzes ervoor liggen. Dat is ons idee. Dank u voorzitter. Dank u wel, meneer Meneer Voorzitter, bij interruptie, maar volgens de heer Bauwerg zijn deze amendementen, zijn de behoeften en slaagkansen... nog niet aangetoond. Dus daar moeten we tijd voor gunnen. Dat was uw interruptie. Wat wilt u daarop reageren? Laten we dan die tijd ook nemen, voorzitter. Dank u. Wij gaan verder, meneer Maevits. Dank u, voorzitter. Goed, ik heb even geluisterd naar wat uh, D66 uh, heeft gezegd in de eerste termijn. En uh, daar werd het uh, percentage genoemd van 78% en hoe, die en hoe die 72% ook erbij te betrekken. En dat is nou iets waar ik D66 van harte in ondersteun. Ook wij zien dat graag. Maar, tegelijkertijd hoor ik uh, amendementen. ...en een motie van GBZ. En die begrijp ik ook. En ook daarin ondersteunen wij moreel GBZ. En waarom dat laatste? Omdat um, in de optie van GroenLinks... ...verandering niet komt vanuit meer regels... ...of het strakker stellen van kaders... ...of het beter inrichten van vergadersystemen. GroenLinks gelooft dat verandering komt vanuit mensen... En dan vanuit binnenuit. Dus GroenLinks zou het komende college graag willen meegeven. Bij ieder besluit zich bewust en steeds bewuster te worden van de effecten die hun beleid heeft op mensen. Want dat draait het om. Want hoe dan ook, al zijn dingen soms juist... Het effect kan wel eens de geheel andere kant op gaan. Hoe mensen zich voelen. En mensen, dat is waar het om draait. Dank u wel. Dank u wel meneer Babits. Uh, meneer Tonen, aan u het woord. Uh, ja, dank u wel voorzitter. <coughs> Uiteraard heeft de Partij van Arbeid met veel enthousiasme het coalitieakkoord ondertekend... Met name ook de richtingen die aangegeven worden op allerlei gebieden. Uh, het niet uh, gaan bezuinigen op uh, het gebied van maatschappelijke dienstverlening, zorg enzovoorts. Uh, het uh, hard gaan werken aan het betrekken van de bevolking, van de inwoners bij uh, het maken van beleidsplannen, uh, is een heel belangrijk onderwerp. En het andere is, we hebben andere sprekers het ook al uitgebreid over gehad is over de, wijze, de, de wijzigingen in uh, de wijze van besturen en de omgangsvormen... Uh, die college en college en raad, uh, en raad onderling uh, voorstaan. Het is een belangrijk document, omdat het document een, een, een andere richting geeft... Uh, en een, een nieuwe richting uh, aan het besturen van een dorp. Veel meer open, veel meer transparant en veel meer vraaggericht... Niet van dit hebben wij in de aanbieding en wie wilde wat uitkiezen uit die doos. Nee, wat wilt u en wat kunnen wij daar dan doen? En dat is in feite hoe een gemeente als Zandvoort, met elke gemeente in Nederland in ieder geval, bestuurd zou moeten worden. Uh, ik ben ook erg blij met, met uh, datgene wat heer Bouwer wilson gezegd heeft. Want uh, ik weet uit ervaring dat het niet makkelijk is als je niet meer mee mag doen in een, uh, in een coalitie. Uh, dat je dan toch op een gegeven moment gaat kijken van wat kunnen wij... Uh, wat kan onze bijdrage zijn? En hij constateert veel raakvlakken. Constructieve wijze van meepraten en meedoen. En actieve bijdrage willen leveren. En dat is nou precies ook wat wij als, als coalitie willen nastreven. Een breder draagvlak creëren. Daarom hebben we ook dat coalitieakkoord in grote lijnen neergezet. En afgesproken, wij gaan een raadsprogramma met z'n allen formuleren. Er komt door een penvoerder een basisstuk... Dat basisstuk dat is geënt op, uh, ik zeg maar even het kruisjesverhaal, hè? de overeenkomsten die dat wat gemaakt is in dit huis door de organisatie, dus uit onverdachte politieke hoek, uh, van wat hebben nou alle partijen gemeen? En uh, dat wordt, uh, dat wordt het, uh, het basisstuk, het werkstuk. En van daaruit gaan we met, uh, met alle partijen in deze raad gaan we, uh, stoeien van wat moet erbij, wat moet eraf en hoe gaan we dat met z'n allen. Vormgeven En hoe gaan we dat vervolgens uitvoeren? Nou, dat is een werkwijze die mij zeer aanspreekt. En ik begrijp dat dat ook de wijze is die de heer Baber Gilson namens OPZ OP vindt geleerd. Dat hem aanspreekt en ook die kaderstellende rol. Want je blijft maar leren en dat is me goed ook. Want als je, niet meer, als je niks meer te leren hebt, dan ga je denk ik zonder dan dementeren. En uh, dat was ik nog niet van plan in ieder geval. Uh, en ik mag hopen deze hele raad niet... En dat betekent dat wij met z'n allen een lerende organisatie blijven. En ervoor gaan zorgen dat we het anders en beter gaan doen dan de afgelopen vier jaar. Daarmee wil ik niet gezegd hebben dat de afgelopen vier jaar slecht was. Want ik vond de afgelopen vier jaar ook een, uh, best wel een prestatieleverende periode geweest. Um, als ik dan kijk naar... Uh, ja, uh, de heer Bawits uh, die, die, die, die, die, die zegt... En ik kan me daar helemaal in vinden, want dat is voor mij gewoon een vanzelfsprekendheid... dat je je telkens maar weer bewust moet zijn... van de effecten die je, uh, die je veroorzaakt... of die je beoogt. Het is in eerste instantie wat je beoogt... maar vervolgens ook wat je veroorzaakt... van besluiten die je neemt. Want als je dat niet doet... dan, uh, dan, dan leef je in droomland, dan zit je op een wolk... of wat dan ook. Je zult je altijd bewust moeten zijn... van datgene wat je uh, voorneemt. Nou, als je dan kijkt naar de, naar de amendementen... en de moties van, van, uh, van GBZ... Voorzitter, denk ik, ja, heeft de heer Demmers geen bezet nou het coalitieakkoord toch niet helemaal goed begrepen? Ziet hij niet alle openheid die we geven, alle handreikingen die we aan elkaar doen, waarbij we zeggen van jongens, kom op, wij gaan het beste alle gaan we dat vormgeven. Kom met je idee, zit wel in de oppositie, maakt niet uit. Als het idee door de meerderheid gesteund wordt, is het een idee wat in het raadsprogramma komt? Ja, bij interruptie en voorzitter, heer heer voorzitter. Ik, ben helemaal de met, ik ben het helemaal met meneer uh, Toonen eens. Dank. Dank. Of, oh, ja, kijk, dat was hem niet kijk, weet u, er staat ook ja, dat is wel heel leuk, dames en heren er staat natuurlijk, er staat ergens staat er in de stukken, wat is het doel van deze uh, operatie dat is zo snel mogelijk tot een college te komen, maar de zorgvuldigheid en regelmatigheid is ook belangrijk en we hebben het nu even over de zorgvuldigheid meneer Tonen, uh, ik vind dat u helemaal gelijk heeft, een heel mooi plan maar het verleden heeft bewezen dat het anders kan zijn. En dan heb ik het over een bepaald gedeelte in de motie waarin staat dat ingrijpende gevolgen gemeld moeten worden aan de raad. Zoals u weet was er een baatbelasting, er was een privaatrechtelijke overeenkomst wat betreft een bekostigingsbesluit en dat is in namiddag is dat verdwenen. Dat had dus in de raad gemoeten. en in de toekomst willen we dat voorkomen en daarmee zeggen we van kijk nou uit, doe het nu goed. Dus constructief, kritisch. Zo moet u het zien. Meneer de Demmers, begrijp ik het goed dat als de luidspreker aanstaat dat u mij niet meer hoort tijdens uw betoog? Het was met opzet, voorzitter. Oh. Ik wilde u namelijk toefluisteren dat wij proberen met een interruptie kort en bondig te zijn en niet een tweede debat uit te lokken. Dat kunt u gewoon vragen, want dan geef ik een derde termijn. Dus ik zou u vriendelijk willen vragen om het wel met een interruptie bondig te houden, want het verstoort te veel anders het betoog van een ander. Meneer Tonen. Ja voorzitter, het heeft uh, mijn betoog volgens mij niet verstoord... ...want ik heb niks anders gehoord dan wat ik al gezegd had. Um, behalve dan dat de heer Dembers het heeft over de baatbelasting... ...en volgens mij is de baatbelasting, uh, baatbelastingverhaal... Uh, ...centrumplan is uh, in commissie en in raad uh, in commissie besproken en in raad besloten. Dus er is niemand, op een een middag heeft niemand iets besloten... ...wat ongedaan gemaakt zou kunnen worden. En dat was een perfecte vorm van samenspel tussen college en raad. Um, en dat zijn de dingen, zo, zo willen wij het spel spelen, zo willen we met elkaar omgaan. En ik ben wel van mening, dat is door meerdere aangegeven, dat is ook in alle besprekingen vooraf aan de orde geweest. Van, eh, zorg nou dat we eh, elkaar goed informeren, dat we elkaar adequaat informeren. Dat we ook op de juiste momenten de juiste informatie geven. En dat is verrotten moeilijk. Neem er van mij aan, dat is verrotten moeilijk om precies te weten wanneer geef je welke informatie... En dat lijkt makkelijk, van nou je hebt informatie, geef het maar. Nou zo werkt het niet. Want soms moet je wel eens wat terughoudender zijn in informatie, anders krijg je ze om je oren. En soms moet je wat sneller met informatie zijn, anders krijg je ze om, om je oren. En dat is een proces wat we continu met elkaar moeten aftasten en waarbij we tel telkens elkaar moeten uitdagen. In die zin dat we elkaar opbouwend uitdagen en niet afbrekend. En als we dat doen, dan ligt hier een coalitieakkoord, wat uh, heel veel goeds voor Zandvoort kan betekenen. Zelfs met alle bezuinigingen die ons te wachten staan. Want hoe je het wendt of keert. En denk nou niet allemaal in die doemscenario's. Want als je dan ook een keer kijkt. Een half jaar geleden geloof ik. zou elke gemeente failliet gaan. als we alles moesten geloven wat er op ons afkwam. En op dit moment is het zo dat we nog maar voor de helft failliet gaan. Als je alles leest wat er op ons afkomt. Maar helemaal failliet of half failliet. het is dus alle twee is het beroerd. Wij moeten er gewoon voor zorgen dat we met een helder beleid. met een goede visie. Met, met, ...met veel inzicht en in creativiteit... ...dingen tot stand brengen... ...die tot stand gebracht moeten worden... ...en aan de andere kant... ...de begroting zo gezond mogelijk houden... ...opdat ook na ons... ...er nog vele mooie begrotingen gemaakt kunnen worden. Voorzitter, het zal helder zijn... ...dat nog motie, nog amendement... ...de Partij van de Arbeid heeft indruk... ...op de Partij van de Arbeid heeft kunnen maken... ...datgene wat in de amendementen staat... ...staat eigenlijk gewoon in het coalitieakkoord... ...en staat in het raadsvoorstel... ...en wij willen zo snel mogelijk... ...want de heer Demmers zegt eigenlijk... Maak nou eerst even een raadsprogramma en kom over een jaar met een collegeprogramma. Met Mevrouw met een van college der interruptie. Ja, ik wil u dan toch wijzen, meneer Tonen, op een, een wezenlijk verschil. In ja, dat u er langer overstijl... over doet dan mij. Ja, in het ja. voorstel staat namelijk het raadsprogramma op te laten stellen door raad en college. Ja. Dat is een wezenlijk verschil met wat wij in het amendement hebben. Wij vinden dat een raadsprogramma door de raad opgesteld dient te worden en het collegeprogramma daarop... Uitvloed, nee, nee, Zoals dat, het ook dat hoort. Had, dat had ik gelezen en begrepen. Maar kijk, maar toch? Maar ik, u zegt dat nee, nee, nee, Ik heb lezen, het hartstikke goed staat. gelezen en begrepen hoor. Maar kijk, je kunt twee dingen doen, of je kunt meerdere dingen doen. Wij hebben deze keer gekozen voor een coalitie, een breed coalitieakkoord, op hoofdlijnen, richtlijnen aangegeven en vervolgens gezegd en dat gaan we uitwerken in een raadsprogramma. We hebben in het verleden ook de, de, de, de figuren gehad. Er wordt een raadsprogramma gemaakt. Dat gebeurt door dezelfde mensen die het collegeprogramma gaan maken. Want het zijn die mensen die in eerste instantie om die tafel zitten. wat doen er niet net of opeens de hele raad dat gaat doen. Dat, wordt, dat gebeurt door, door een paar mensen die dat maken. En dan moet dat weer vertaald worden in een collegeprogramma. In uw amendement staat. De raad gaat een raadsprogramma maken. En dan moet over een jaar het college komen met een collegeprogramma. Nee, nee dat, is van, dat is niet waar, dat is niet waar, heeft u niet goed gezien, we kiezen voor variant van de 1. Van der Veld wil een interruptie, mevrouw Van der Veld. Ik, ik, had dan, ik had het dan toch prettiger gevonden als u even een leespauze had genomen, want u haalt er een paar door elkaar, dat is heel vervelend. Nee, nou, nee, ik haal weinig door elkaar. Ja, u, haalt, u haalt behoorlijk wat door elkaar een motie in een amendement. Nee, ik, dus ik haal weinig door, een, door, ik een, weinig door elkaar. Ook gesproken uh, uh, wordt het dan, Ik hoor. zie precies wat u schrijft en wat u zegt, en uh, wat u zegt is, kom nou met een leesprogramma, neem daar een jaren tijd voor, dat staat erin, hè. Staat het erin of staat er niet in? We moeten met een raadsprogramma komen dat voor een jaar geldt... dat strak gedetailleerd is. En vervolgens komt u met het collegeprogramma is, na een jaar. En dat raadsprogramma is dan gelijk ook het collegeprogramma... voor dat ene jaar. En daarna gaan we zeggen... en nu gaan we een vergezicht schilderen. Nee, Want dan weten dus, we waar we aan toe zijn. Wij maken dus met college en raad gezamenlijk... een raadsprogramma voor vier jaar. En dat is nou het grote verschil. Dus wij zijn sneller... ...dan wat u wil. En wat dat betreft is het heel goed voort in het coalitieakkoord... ...en heel goed voort in, in het raadsvoorstel. En wij hebben geen enkele behoefte aan amendement... ...nog aan motie. Dank u wel. Wij gaan voor duidelijkheid dank u wel, en zorgvuldigheid. Meneer Demers, dank u, wel. u heeft niet het woord. Meneer Paap. Ja, dank u voorzitter. Ik zal de woorden van de heer Toon niet herhalen. Ik zal alleen nog duidelijk zeggen... ...dit coalitieakkoord... ...de uitwerking daarvan gaan we samen doen. Dus samen, meneer... Michel Demmers, dus u ook, u doet ook mee straks. Het lijkt nou niet of u buiten de boot valt. Maar... Duidelijk voorstel gedaan. Mijn voorstel, ja, voorzitter voorstel. bij interruptie, vind ik duidelijker en me meer aan mij... de eisen van de tijd voldoen als dat er wat het coalitieakkoord voorstelt. Dat is een verschil van mening en dat is helemaal niet erg. Nee, dat mag. Cis, mijn meneer Paap heeft het woord. Uh, dan heb ik uh, twee keer die motie gelezen en er viel me eigenlijk wat op in die motie. Overwegen dat... ...en dan het eerste, tweede, derde streepje... Het ...nieuwe bestuur nagenoeg uit dezelfde wethouder bestaat, ...gbz en andere signalen hebben ontvangen. Ik begrijp de signalen niet. Het college zit er nog ineens. Waar haalt u die signalen dan vandaan? signalen haal ik uit... Uh, ...omdat ik me onder de bevolking... ...en uh, het gemeentehuis uh, begeef... Okay. ...heb ik signalen ontvangen waarbij... Uh, zoals uh, meneer Bawits uh, schildert een verandering van binnenuit uh, moet komen dat al een uh, aantal uh, maanden van tevoren geleden is opgeschreven en die signalen die lopen mij toe te vinden dat die verandering nog niet in gang is gezet meneer en uh, u kunt onder vier ogen aan mij dan gaan vragen zometeen wat dat dan precies die meneer signalen Paar. zijn dan uh, zal ik dat zeker doen meneer de voorzitter, sociaal Zondwoord zal abonnement 1, 2 en de motie 1 niet ondersteunen, dank u wel Dank u wel, meneer Paap. Tot slot, meneer De Rode. Ja, dank u wel. Ik, uh, ik zal niet te veel in herhaling vallen. Uh, ik denk dat er in het besluit wat bijgevoegd is duidelijk omschreven staat wat voor traject er gezamenlijk wordt opgesteld, zeker met de gehele gemeenteraad. Dat daar een raadsprogramma voor komt waar alle partijen van harte zijn uitgenodigd om daarmee aan mee te doen. Dat is ook de bedoeling dat we als gemeenteraad daar samen een programma van maken en daaruit voortvloeiend een uitvoeringsprogramma van het college komt. En ook de raadsprogramma dan ook in de gemeenteraad te laten vaststellen en in commissie te bespreken. Zoals verwoord in het raadsbesluit, wat bij het coalitieakkoord zit. En natuurlijk is het nog vaag en natuurlijk heeft het te weinig handjes en voetjes. Maar dat moet nog komen en dat moet komen door de gesprekken die we met elkaar gaan voeren, die de, de gemeenteraad gezamenlijk gaat voeren. En daaruit voortvloeiend komt dan het uitvoeringsprogramma van het college. Dus vandaar dat het toch hier en daar nog wat vaag is. Maar ik denk dat we op hoofdlijnen heel duidelijk zijn geweest... en een bepaalde richting hebben aangegeven... welke kant deze coalitie uh, voor ogen heeft met zijn antwoord. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Rode. Meneer Tatus heeft ook nog het woord gevraagd. Ja, en dank u voorzitter. Uh, ik zal uh, proberen te voorkomen een discussie uit te lokken op dit moment... want ik denk dat we behoefte hebben aan, uh, aan duidelijkheid... en die duidelijkheid die hebben wij gegeven... De uitwerking van het coalitieakkoord dat dient een raadsbreed vervolg te krijgen. En op die manier wordt de raad als geheel betrokken bij het bepalen van wat deze periode zal worden aangepakt. Ik denk dat dat de essentie van het verhaal is. Dan hoeven we niet verder in details te treden. En ik ben ook blij met de benadering van de heer Bouwberg-Wilson in deze. Want die geeft precies aan wat het stadium is waarin we op dit moment verkeren. Uh, voorzitter, de VVD heeft uh, geen behoefte aan amendement 1 en amendement 2. En ook niet aan de motie, omdat het op dit moment niets toevoegt. Dank u zeer. Dank u wel, uh, meneer Tatus. Iemand in een restant spijttermijn nog? Dat is niet het geval. Ja, voorzitter. Meneer ik ben, Demmers. Ik ben blij dat de fractie van GBZ dit signaal heeft uh, mogen afgeven. Dank u wel. Die ruimte moet er altijd zijn, meneer Demmers. Uh, als ik goed heb geluisterd. Uh, is er denk ik grote overeenstemming over het gezamenlijk optrekken en het zoeken naar een nieuwe bestuursweg en stijl waarbij de structuur dan organisch ontstaat en dan kun je zeggen we kunnen nu al een route vaststellen of niet dat is denk ik niet de brede overeenstemming en er wordt ook nadrukkelijk gezegd door u allen dat we op basis van vertrouwen kleine stapjes gaan zetten ik vraag aan GBZ met name gelet op wat er nu is gezegd en niet zozeer in de letter, maar wel in de intentie die is uitgesproken... is dat aanleiding voor GBZ om de abonnementen 1 en 2 en de motie in te trekken? Of wenst u ze toch in stemming te brengen? Ja. Wens ze in stemming te brengen? Dat mag. Uh, dat betekent, en ik leg het om even uit, ook voor de nieuwe raadsleden... dat ik eerst het meest verstrekkende abonnement... en dat is het privilege van de voorzitter, in stemming breng... en vervolgens... Het volgende abonnement en tot slot het voorstel en aansluitend de motie. En dan kijk ik even naar de grafier of ik de volgorde niet door elkaar haal. En ik krijg een knik voor de luisteraar thuis. Dus ik zat goed. Abonnement 2 is het meest verstrekkende. Ik stel voor om dat maar bij hand op steken te doen. Wie is voor abonnement 2? Handen omhoog graag. Voor zijn. De fractie van gemeente antwoord. Wie is tegen abonnement 2? Tegen zijn de fractie van Sociaal Zandvoort, het CDA, de Oudere Partij Zandvoort, de VVD, de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66. Daarmee is abonnement 2 verworpen. Dan breng ik in stemming abonnement 1. Wie is voor abonnement 1? Dat is de fractie van Gemeente Belangen Zandvoort. Wie is tegen abonnement 1? Dat zijn de fracties van de VVD, de Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, Sociaal Zandvoort, het CDA en de Oudere Partij Zandvoort. Daarmee is abonnement 1 verworpen. Dat brengt mij op het initiatief raadsvoorstel in zaken het coalitieakkoord. Ik breng dat in stemming. Het voorstel is niet gewijzigd omdat de abonnementen zijn afgewezen. Voorzitter. Bij... Ik, uh, meneer Babits, excuus. Mag ik daarmee een stemverklaring afgeven? U mag dat zeker. Mag u hem gelijk afleggen? En mag dat bij deze? Ja. Ik dank u. Um, ja. Afgelopen van gaan stemmen. Wil ik toch even een stemverklaring afgeven. En dat is het volgende. Ik vind um, dat uh, heel duidelijk is uh, gesproken door Gbz. Ik vind ook dat um, dat uh, die schreeuw, laat ik het zo maar even zeggen, vanuit de samenleving door meerdere misschien oppositiepartijen of meedenkende partijen ondersteund wordt. En daarbij vinden wij van GroenLinks ...dat er op dat moment dat het wordt uitgesproken en ondersteund... ...dat die vraag, en ik heb hem hier omcirkeld... ...wat onder andere betreft openheid, meer duidelijkheid... ...meer transparantie, meer collegiaal bestuur... ...dat dat inderdaad beaamd wordt en dat is mooi. Maar nog mooier was het geweest als um, de coalitiepartijen hadden gezegd... ja. Er is inderdaad sprake geweest van minder openheid. Er is sprake u, van geweest dat er meer stemverklaring. Nee, paap, één Hallo. moment. Dank u. Er is inderdaad sprake geweest uh, dat er uh, op sommige momenten niet veel duidelijkheid was. Er kon inderdaad meer transparantie zijn. Er kon inderdaad meer collegiaal bestuur zijn. En ik had zo graag gehoord vandaag dat er een eerste handreiking was gedaan... door, het, door de nieuwe coalitie om daarmee te zeggen van... ja, daar gaan we specifiek aan werken. Dat kon inderdaad beter. Dat is in mijn ogen niet gebeurd. Meneer Babits, uh, u zit uh, voor de eerste keer in deze raad. En wij hebben hier het gebruik met z'n allen... dat een stemverklaring heel kort en bondig is. Het is eigenlijk een cri de keur... U maakt er bijna een derde termijn van en u zag aan de non-verbale signalen van uw collega's uh, dat de lengte wat uit de hand liep. Maar ik dacht, we zijn een lerende raad en een lerende bestuurstijl. Ik laat u netjes uitpraten. Maar ik zou u de volgende keer, maar ook de anderen willen vragen om een stemverklaring echt. Dat is de critiqueur. Drie, vier woorden, meer niet. Akkoord? Fijn. Uh, bij hand opsteken... Raadsvoorstel, coalitieakkoord voor, handen omhoog graag, wie is voor het coalitieakkoord? Voor zijn de fractie van de VVD voor zover aanwezig, de fractie van de Partij van de Arbeid, de fractie van de Oudere Partij, de fractie van het CDA en de fractie van Sociaal Zandvoort. Tegen zijn bij hand opsteken de fractie van GroenLinks, de fractie van D66 en de fractie van Gemeentebelangen Zandvoort. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan breng ik tot slot nog in stemming de motie die door gemeente Zandvoort is ingediend. Wederom bij hand opsteken wie is voor deze motie. Voor zijn de fractie. Voor is de fractie van de gemeente Zandvoort. Wie is tegen deze motie bij hand opsteken graag. Tegen zijn de fracties van D66. GroenLinks, Partij van de Arbeid, de VVD, Sociaal Zandvoort, het CDA en Oudere Partij Zandvoort. Daarmee is de motie verworpen. En dat brengt mij... ...op het volgende agendapunt, agendapunt 8. En dat is de benoeming van wethouders. Ja. Voor de vergadering heb ik een drietal raadsleden onder u gevraagd... ...en dat zijn mevrouw Van der Veld, meneer Kramer... Excuses, ik verbeter mijzelf. Gevraagd zijn mevrouw van der Veld, meneer Suttorp en meneer Stammis om onderzoek te doen voor de geloofsbrieven van alle nog wellicht te volgen benoemingen. En voorzitter van de commissie, heb ik goed begrepen, is meneer Stammis. Klopt dat? Dat klopt, voorzitter. Meneer Stammis, laat u onze nieuwsgierigheid niet langer voortduren. Aan u het woord. ...aan de Raad van de gemeente Zandvoort. De commissie uit de Raad van de gemeente Zandvoort... ...in wier handen werden gesteld... ...de geloofsbrieven en... verdere bij wet stukken ingezonden door... Tatus WWS Wilfred... ...Zandbergen A.H. Andor... ...Tonen G.J.W. Gert... ...voorgedragen voor benoeming tot wethouder van de gemeente Zandvoort... Rap ...rapporteert de Raad van de gemeente Zandvoort... ...dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht... De kandidaten hebben aangegeven ontslag te nemen als raadslid als zij tot wethouder worden benoemd. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeente wet gestelde eisen voldoen. Zandvoort, 13 april 2010, was getekend, K. Stamis, A. van der Veld en D. Suttorp. Dank u wel meneer Stamis, Ik wens een uur daar vragen over te stellen... Dat is niet het geval. Dan betekent dat we nu gaan stemmen. En stemmen over personen gaat schriftelijk. Er zijn stembriefjes. En ik stel voor dat tot leden van het stembureau worden benoemd. En ik heb hen van tevoren al gepolst. De heren van de drift, de Vries en Bouwberg-Wilson. Akkoord. Heren, nogmaals, even het openbaar debat. Fijn, dank u wel. Um, dat betekent dat de stembriefjes uitgedeeld gaan worden. Oh, die zijn uitgedeeld. En die kunnen worden ingevuld en vervolgens opgehaald. Dames en heren, mag ik de leden van het stembureau uitnodigen? Meneer de Vries. Uh, meneer de voorzitter, is het ook mogelijk om nu een stemverklaring af te geven of mag dat niet? Bij, uh... dat, mag. dat kan niet, want u weet niet wat er uit gaat komen, meneer de Vries. En over personen wordt niet gediscussieerd. Daarom hebben wij ook een geheime stemming, dat is schriftelijk. En de uitslag wordt hier onpubliek kenbaar gemaakt. Interessant. Dat vind ik ook. <laughs> En als u daar eens een keer een debat over wilt, dan daag ik u uit een initiatief raadsvoorstel. Of u vraagt het college om daar een voorstel voor te schrijven. Komen we vanzelf verder. Maar ik doe het even met de huidige regels. En zo is het. Oké, okay, dank u wel. Mag ik u desalniettemin vragen, meneer de Vries, om uw taak als stembureau lid op te gaan nemen? Ja, zo, hoe gaan we de taken verdelen, voorzitter?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 Dames light heren. Wethouder, uh, nee, ja. on the ik nog wat Muizika. Muizika. Muizika. dat doe ik nog wat vroeg. Uh, de heer Taters.